11 uur, Juri Stubinetski met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad neemt binnen een paar uur een ontwerpresolutie aan... tegen Libië en kolonel Gaddafi. Er staan strafmaatregelen in als een wapenembargo... en beslag op geld van Gaddafi, zijn familie en zijn regime. Verder willen de 15 leden van de Raad... dat het internationale strafhof in Den Haag zich buigt over het recente geweld. Dat de ontwerpresolutie nog niet is aangenomen zou komen door China. De VN-delegatie wacht nog op instructies uit Peking.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 In Ierland heeft de centrumrechtse oppositiepartij Fianna Gael de overwinning bij de parlementsverkiezingen geklaimd. Partijleider Kenny zei dat de kiezers hem veel steun hebben gegeven om een stabiele en sterke regering te vormen. Hij wordt waarschijnlijk ook premier. Volgens prognoses komt Fianna Gael uit op ruim 36 procent van de stemmen. De partij vormt waarschijnlijk een regering met de Labour-partij die ruim 20 procent van de stemmen kreeg. De grote verliezer is de regeringspartij Fianna Foyle, die wordt verantwoordelijk gehouden voor de diepe economische crisis in Ierland en kreeg maar zo'n 15% van de stemmen. Alva aan de Rijn stopt met een proef met anoniem solliciteren. De gemeente schrapte vanaf oktober 2009 een jaar lang de namen uit cv's en brieven van sollicitanten. Daarmee moest de drempel voor allochtonen om te gaan solliciteren worden verlaagd... en het gevoel van discriminatie worden weggenomen. Maar de gemeente Alphen aan de Rijn zegt nu dat het effect minimaal is... omdat de werkgevers bij het eerste gesprek toch wel achter de afkomst van sollicitanten komen. Eerder stopten Nijmegen en het Amsterdamse stadstil Westerpark al met de anonieme sollicitaties. Iran heeft bevestigd dat er veiligheidsproblemen zijn met de kernreactor bij de zuidelijke stad Boucher... Die Russische centrale is sinds vorig jaar in gebruik. De brandstof uit de reactor zal worden verwijderd. Iran doet dat op advies van Rusland dat de brandstof wil testen. Wat precies het probleem is, is niet bekendgemaakt... maar mogelijk heeft het te maken met het computervirus Stuxnet. Dat veroorzaakte al eerder een vertraging van het Iraanse kernprogramma. Het verwijderen van de brandstof in Boucher zal volgens Iran zes dagen duren... en gebeurt onder toezicht van het internationale atoomagentschap.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 De betogers verwijten de Kroatische regering niets te doen om de veteranen te beschermen tegen uitlevering aan Servië wegens oorlogsmisdaden. Toen ze regeringsgebouwen in Zagreb wilden bestormen, greep de politie in met traangas. Tientallen betogers zijn gearresteerd. In Spanje gaat de maximumsnelheid omlaag van 120 naar 110 km per uur. De omstreden maatregel, die maandag over een week ingaat, is door de regering genomen in, in verband met de hoge olieprijs door de onrust in Arabische landen. Spanje haalt 13 procent van zijn olie uit Libië... en dat land heeft zijn oliekraan voor ongeveer de helft dichtgedraaid. De maatregel moet de Spanjaarden een jaarlijkse besparing opleveren... van 1,4 miljard euro aan benzine en diesel. De conservatieve oppositie en de Spaanse Automobielclub... noemen het besluit belachelijk. Ze vinden dat de Spanjaarden niet per decreet kunnen worden gedwongen... tot bezuinigingen. In de Eredivisie Voetbal heeft hekkensluiter Willem II drie kostbare punten behaald. De Tilburgers wonnen thuis met 4-3 van Heerenveen. Herakles versloeg Vitesse met 6-1. Roda tegen de Graafschap eindigde in 1-1. En Nakado werd 3-2. Het weer, het is zwaar bewolkt. Af en toe regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 5. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 7 graden. Vanaf maandag droger en kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en tv en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. De Libische VN-ambassadeur in New York... noemt zijn baas Gaddafi vandaag een gek. Maar dat is een platitude. Gaddafi is een gek met macht. Dankzij een piramide aan mensen die zelf niet gek zijn of waren... maar wel steun gaven aan de gek. En dat maakt die mensen eigenlijk nog veel gekker. These are songs we're singing, are all about tomorrow. June's are promises we can keep. Every morning. Yeah. Was dat met Don't Make Promises. Welkom bij Met het Oog op Morgen op zaterdag. De continuing story van Libië is nog steeds niet ten einde en wordt steeds bloediger. De Nederlandse ambassadeur Gerard Steegs zit nog steeds op zijn post in Tripoli, zometeen zijn laatste wederwaardigheden. En ook werd via Wikileaks bekend dat Nederland zich in 2003... als een van de weinigen binnen de EU heftig heeft verzet... tegen het aanhalen van banden met Libië. Een reactie zometeen van oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. En ik spreek met Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep... die al een aantal dagen in Benghazi zit, de Gaddafi-vrije stad in het oosten. Van de oorlog naar de Glamour. Morgen worden de Oscars uitgereikt in Hollywood... en tussen de kanshebbers zit de film 127. En nee, dat is geen Nederlandse film... maar er speelt wel een Nederlander een piepklein rolletje in. Pieter Jan Brugge. In het dagelijks leven filmproducent in Hollywood. En nu even een acteur die, het leven is heel wonderlijk... een Nederlands man moet verbeelden. Met hem heb ik zo een gesprek. En dan aandacht voor een radiodocumentaire van radiomaker Johan Dibbets. Eén ding is zeker, heet hij, met als vraag... hoe is het om oud te worden en behoeftig zonder kinderen te hebben... op wie je kan terugvallen? Oud, eenzaam en kinderloos dus. Johan Dibbets overziet zo zijn toekomst. Rond vijf voor twaalf aandacht voor de bijzondere verdiensten... van de Oekraïnse verpleegster. Gaddafi laat zich er bij voorkeur door omringen. En vandaag werd bekend dat zijn lievelings Oekraïense vertrekt... teruggaat naar haar vaderland... Oost-Europa-deskundige Felix Kaplan probeert het mysterie... te doorgronden van de Oekraïense verpleegkunde. En die is toevallig altijd vrouwelijk. Dat staat u dit uur te wachten. Nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 26 februari. Op dit moment lijkt Muammar Gaddafi alleen nog de baas over Tripoli. De rest van Libië heeft zijn juk van zich afgeworpen. Maar de realiteit dringt nog niet door in het paleis. Gaddafis zoon denkt zelfs dat het land sterk en verenigd is. So now we are more niet dat deze seif al-Gaddafi ze nog alle zeven op een rijtje heeft. Op een persconferentie lag hij alle verhalen over bombardementen op burgers en het inzetten van huurlingen weg. Hier in Libya we are laughing about those Bombing Tripoli and Benghazi and Azawi or whatever. About uh, what mercenaries. <laughs> de bewijzen van het brute optreden van het regime stapelen zich op. Maar worden geopend. Naar de verhalen van vluchtelingen blijkt dat de huursoldaten er niet voor terugschrikken... om hun toch al Riante salarissen aan te vullen door berovingen. Today, some people come for us in our room. Plaquants, they have scars in faces, and they have machine guns, and looking for money and gold and anything if you. De mensen in Libië zetten zich schrap. Ze kennen hun grote roerganger inmiddels een beetje en weten wat hoe die in staat is. He's is worse than Saddam Hussein. He could do anything. He doesn't care. He's a mad guy. Him and his sons and it's ridiculous. Someone to stop him. He needs to be stopped een roep om hulp naar de internationale gemeenschap die weerklank vindt bij VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Ook hij heeft de verhalen over buitensporig geweld gehoord. According to some reports they have even gone into hospitals to kill wounded opponents. De VN-veiligheidsraad vergadert al uren over sancties tegen het Libische regime. Een wapenembargo en wellicht een no-fly-zone. Amerika heeft op eigen houtje al sancties afgekondigd. En president Obama heeft laten weten dat Gaddafi moet vertrekken. De Veiligheidsraad stemt waarschijnlijk vannacht. Over vertrekkende leiders gesproken. De eerste premier, Brian Cowen kan zijn koffers pakken. Zijn partij, Vienna Voil, kreeg al ongenade van langs bij de verkiezingen. De partij was al 80 jaar aan de macht, maar moet nu werken voor het centrumrechtse Fine Gael. Partijleider Enda Kenny wil zo snel mogelijk beginnen met puinruimen. Eerste prioriteit, banen scheppen. Het verlies van Vienna Voil kan de EU nog wel eens nerveus maken. Want Ierland heeft miljarden geleend van de Unie. De vraag is of de nieuwe regering zich aan de terugbetaalregeling wil houden. En ook in eigen land loopt de politieke spanning op. Verkiezingskoorts grijpt om zich heen. U bent waarschijnlijk, net als wij, een tikje nerveus... voor die uiterst belangrijke verkiezingen van aankomende woensdag. Ik vind het wel, ja. Het is voor de Provinciale Staten, toch? En dan uh, uh, voor de Tweede Kamer? Voor de Eerste Kamer? Voor de Eerste Kamer, sorry. <laughs> Oké, okay, misschien is niet iedereen even enthousiast als wij... maar besef wel wat er op het spel staat. Ilko Brinkman, lijsttrekker van het CDA voor de Eerste Kamer... helpt u herinneren. Als het kabinet in die Eerste Kamer geen meerderheid krijgt, wordt het chaos. Het is belangrijk, want anders krijgen we weer nieuwe landelijke verkiezingen... en dan komen we in Belgische toestanden, dat moeten we niet hebben. Precies, Belgische toestanden. Eindeloze formaties en elke weekend veldrijden op tv. Dus ga vooral stemmen. Zoek eens een politicus op. Ze zijn eigenlijk best aardig. Op tv lijkt het een beetje nep en in het echt is hier gewoon echt. Nou, dit, hier kan ik het mee doen. Martijn, dank. Je krijgt dadelijk je 10 euro. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Aan de telefoon heb ik vvd europarlementariër Hans van Balen. Hij is in CAIRO als president van de Liberale Internationale. Meneer van Balen, goedenavond. Ja, goedenavond. In uw hotel heeft u een ontmoeting gehad met een delegatie jongeren... die met hun demonstraties Mubarak hebben weggekregen. Hoe was uw gesprek? Ja, dat waren de mensen van Facebook en van Twitter. Uh, jonge mensen, 20, 25... Uh, goed gebekt, uh, interessante mensen en moedige mensen. Dus ik vond het een fantastisch gesprek, want zij hebben de aanzet gegeven tot deze revolutie. En uiteindelijk zijn de gewone Egyptenaren, die hebben de de duw, de extra duw gegeven. En het was prachtig om deze mensen te ontmoeten. Het was prachtig om ook vanavond nog even te kijken op het waar wel wat demonstranten nog zijn. Uh, maar dat plein is gisteren door het leger uh, leeggeveegd, ja. ongeveegd. Voor dus er gebeurt hier ongelooflijk veel. Wat, wat zijn dat voor jongeren? Zijn ze heel formeel, in pak? Zijn ze heel informeel, spijkerbroek? Nee. Ze lijken een beetje Amerikaans, dus inderdaad spijkerbroek, t-shirt, uh, soms een, uh, een jasje weer over t-shirt. Uh, ja, eigenlijk gewoon jongeren zoals je die in, in Amerika en Europa ook ziet. Ja. Zijn het nou mensen die precies de toekomst van Egypte voor zich zien? Nou, het zijn, wat ik zei, mensen die goed gebekt zijn, flink nadenken. Het zijn dus allemaal studenten ja. of mensen die op hogere scholen hebben gezeten. Uh, advocaten, dus ze hebben een idee. Ze vinden dat Egypte democratisch moet worden. En ze zijn als de dood dat dus die revolutie gestolen wordt... Aan de, door de oude partijen van Mubarak, de NDP, de moslimbroederschap en het leger. Daar is ze dus echt bang voor. Ja, die zijn in gesprek, die, die partijen die ik net noemde... Uh -huh. En de democraten, seculiere, niet-godsdienstige democraten, staan er buiten. En ze zijn bang dat op een gegeven moment er snel verkiezingen worden gehouden. Het leger wil dat binnen twee maanden. Nou, dan kunnen ze zich niet goed organiseren. Uh, dus ze hebben ook tegen ons gezegd: doe nou één ding. Want we spreken morgen zowel met de oppositie. maar ook met premier Shafik van de regering, van de ja. overgangsring. Dwingen, nou, we kunnen ze niet dwingen, maar uh, maak heel duidelijk dat er een lange overgangstermijn nodig is. Uh, want anders is het geen echte democratie. Hans van Balen bij Deze, ik hoop dat de oproep duidelijk is geweest. Ik dank u wel. Graag gedaan. Brace was dat van Dazzled Kid, iemand die trans in het dagelijks leven... of wel door het leven gaat als Tjeerd Bomhoff. De macht van de Libische leider Gaddafi merkt het brokkelt steeds verder af. Zowel internationaal als nationaal. Het opvallendste is dat ook in en rond Tripoli steeds meer protest klinkt tegen het regime. En dat is natuurlijk de thuisbasis van de kolonel. Vlak voor deze uitzending sprak ik met de ambassadeur in Tripoli Gerard Steegs. Ik vroeg hem wat hij merkt van die demonstraties. Um, Op vandaag niet zo heel veel. Um, ik heb uh, door de stad gereden en eigenlijk uh, alleen hier en daar wat pro-auto's uh, rond zien rijden. Um, weinig gemerkt van, van antidemonstraties. Ik zie nu, omdat ik met een uh, satelliettelefoon zit uh, in de tuin van uh, het huis waar ik woon... En normaal gesproken op de uh, slechte avonden kan ik dan uh, van alle kanten geweervuur horen. Dat is vanavond eigenlijk heel rustig moet ik zeggen. En ook uh, toen ik vanavond uh, naar huis reed uh, heb ik verder geen uh, rare dingen gezien. Dat betekent dus dat u ook gewoon de straat op kunt nog steeds? Um, ja, dat kan op, tot op zekere hoogte. Ik uh, was uh, niet ver van huis uh, en daarom durfde ik het wel aan. Ik zou op dit moment niet... ...van huis naar het stadcentrum willen rijden. Uh, daar vind ik het toch iets te uh, volatiel voor op dit moment. Ja, En hoe gevaarlijk is het in de stad op, op dit moment? Um, nou, ik sprak vandaag eerder nog met een uh, Libische kennis. Uh, die woont in de wijk uh, Ben Ashur in Tripoli. En die vertelde mij dat gisteren in zijn straat, uh, zo ongeveer voor zijn deur... Uh, ...zwaar geschoten was en dat daar ook doden bij waren gevallen. En dat was gistermiddag uh, na het vrijdaggebed. Dus uh, er zijn zeker buurten waar het uh, behoorlijk misgaat nog steeds in, in Tripoli. Maar mijn indruk is dat dat vaak in, in uh, ver aan elkaar liggende gebieden is... en niet, niet uh, op hetzelfde moment door de hele stad heen. Nou, Horen wij de hele tijd hier dat Gaddafi steeds minder steun zou hebben, ook in eigen land. Wat is uw indruk daarvan? Um, daar kan ik uh, weinig uh, heel definitiefs over zeggen. Er zijn hier uh, veel geruchten in omloop. Uh, er zijn veel mensen die... Uh, ja, toch een beetje uh, los omgaan met de feiten. Um, ik krijg in ieder geval de indruk dat uh, in Tripoli uh, over het algemeen Gaddafi toch nog wel uh, hier uh, de dienst uitmaakt. Uh, maar uh, dit zijn dingen die ik met name wil rapporteren aan mijn minister. Zodat dus hij zijn eigen mening daarover kan vormen. Dus ik vind het een beetje raar echt te ja, goed. De Britten hebben vandaag de ambassade gesloten. Tijdelijk tenminste. Canada deed dat ook. Wanneer komt voor u het moment dat u zegt: uh, tijd om naar Nederland terug te keren? Nou, wij praten daarover morgen met uh, de minister en met de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. Ja. Um, en dan zullen we uh, met alle informatie op tafel ook uh, de taken die we hier nog te doen hebben. Uh, bekijken wat uh, wijsheid is. We kijken dan ook eventjes naar uh, andere Europese landen die er nog wel open zijn. En uh, de redenen die zij hebben om nog open te blijven. En dan uh, hoop ik dat we morgen uh, een, een lijn kunnen uitzetten uh, in, in uh, samenwerking met elkaar. Dat gaat u dus morgen besluiten. Nog even één vraag. Er zijn nog zeker 16 Nederlanders die Libië willen verlaten. Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Wat kunt u nog voor hen betekenen als ambassadeur? Um, wij proberen deze mensen uh, in ieder geval uh, te vertellen wat de mogelijkheden zijn om uh, weg te komen voor zover ze buiten uh, Tripoli zitten. Um, dat kan zijn met een uh, vervoermiddel van een ander land, dat kan zijn uh, door te wijzen op bepaalde wegen die wel of niet begaan, begaanbaar zijn. Um, en dat kan soms ook door gewoon uh, te checken bij het bedrijf waar men werkt wanneer uh, de evacuatiepoging gaat plaatsvinden en mensen daar dan over in te lichten en gerust te stellen dat het inderdaad gaat komen. Um, in Tripoli zelf uh, is onze indruk, na een uh, uitgebreide uh, veegactie uh, van vandaag, dat er eigenlijk geen mensen meer zijn die nog actief uh, weg willen. Er zijn een paar mensen die we uh, niet kunnen bereiken, waarvan we dus ook niet weten of ze er nog zijn. Of dat ze uh, ja, eigenlijk geen interesse hebben om uh, te evacueren via de ambassade. Um, een aantal andere mensen heeft ervoor gekozen om te blijven. Um, en uh, de anderen die hebben we uh, nu op dit moment uh, bijna allemaal uh, het land uit kunnen helpen. Dat snap ik. Ambassadeur Gerard Steeks vanuit Tripoli. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ja, van Tripoli naar de stad Benghazi in het oosten van Libië. Naar verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, hoe is de situatie bij jou in Benghazi? Het is eigenlijk wel rustig, kun je zeggen, in de stad. Zowel je vaak geschieten hoort, maar dat hoort nog steeds bij het vreugdevuur... Uh, de mensen zijn nog steeds blij dat ze de stad in handen hebben en eigenlijk het hele oostelijke deel hè, van, uh, van Libië aan die kustlijn. Uh, wat je wel ziet is dat bij het gebouw, het gerechtsgebouw, waar een soort overgangscomité zit, uh, daar zijn manifestaties voor de deur en daar, zijn, daar houdt het publiek eigenlijk in de gaten wat daar binnen gebeurt. Dat overgangscomité moet eigenlijk werken aan een, ja, een nieuwe soort regeervorm uh, voor de stad. En, en, en dan ja, wie zet je daarvoor in? Welke mensen zijn geschikt? Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen hier die wel wat kunnen, maar toch weer te veel banden hebben met het oude regime. Dat snap ik ook. Daar goed. is heel veel gedoe over. Hoeveel zadel je bent in die stad? Eigenlijk is alles daar anders geworden. Je bent een westerse journalist. Met wie ga je dan praten? Ja, nou dat, dat comité dat is een belangrijke bron. Dat zijn mannen en vrouwen, vooral rechters en advocaten. Dat is hier ook eigenlijk begonnen. De revolutie uh, is hier voor de deur van dat gebouw begonnen. Met, met een, een ruzie eigenlijk, protesten tegen de, de gevangenneming van een advocaat in een, hele, in een zaak van, van lang geleden. Dat is uitgebouwd tot iets groters. En dus daar vind je, dat is een soort samenkomst van allemaal mensen die het hier toe doen. Maar wat daar ook gebeurt is dat daar infiltranten arriveren nog van het oude regime. Of Daar zijn ze ook heel erg bang voor en er zijn soms wat... Vreemde figuren die daar komen en die worden dan weer geweerd. En, en eigenlijk is vandaag hebben ze ook een metal detector staan bij de deur. Want de dag daarvoor was ik erbij toen een man met een pistool binnen drong. En dan kon ze het pistool net afhandig maken. En wat hij nou precies wilde was onduidelijk. Maar hij werd er weer uitgewerkt. En ja, en intussen zitten ook heel veel mensen in dat gebouw te bellen met andere plekken in uh, Libië. En daar ben ik bij geweest ook. Ik heb mee kunnen luisteren. Dan hoor je vaak nog heel veel uh, geschreeuw en toestanden. ...op de achtergrond, hè? want ze bellen met Tripoli... ...ze bellen met Alsagia... Dat, ...dat zijn weer ten westen van... ...plaatsen waar gedemonstreerd wordt... ...maar waar ook nog gevochten wordt. Dit wat, wat is dus een comité, een soort noodcomité... ...wat wil dat comité? Buitenlandse militaire hulp, of willen ze het juist allemaal zelf doen? Ja, uiteindelijk, ze zeggen het... Uh, hun, ...hun officiële... Uh, ...dingen die ze erover zeggen... ...dat is ze altijd... ...ja, nee, we moeten het helemaal zelf doen. En het, je ziet het regime van Gaddafi afbrokkelen... ...elke dag winnen we meer... Maar ik weet uit gesprekken uh, dat ze eigenlijk gewoon eigenlijk op alles hopen. Dus als er zijn dus hulp zou komen, zou dat misschien ook wel weer mooi zijn. Ja, En, Ja, het is heel moeilijk om iemand te vinden die, die praat voor de revolutie. Uh, het is een volksopstand. Maar natuurlijk, uit, uiteraard gaan er mensen naar voren die, die uh, de leiding proberen te nemen. Maar die worden soms ook weer de anderen op een plaats gewezen. Van nee, nee, het is van het volk. Wij moeten. Afwachten wat er gaat gebeuren in Tripoli en misschien moeten we dan pas concrete stappen zetten over hoe dit land moet worden ingericht. De leiderloze revolutie, ja. Vandaag uh, zijn ten zuiden van Benghazi 150 buitenlanders opgepikt door twee Hercules-vliegtuigen van de RAF. Ik, wat ik me afvraag is hoe snel is zo'n verhaal dan in Benghazi? Of, of moet je dat van Sky News horen of van CNN? Of hoe werkt dat? Nou, het, het aparte eraan was, is dat ik via een doorgaans goed ingelichte bron uh, al, al vroeg op de dag uh, te horen kreeg dat er uh, iets was met twee Hercules toestellen. Ik had begrepen Amerikaanse toestellen mm -hmm. en ik wist niet zo goed dat ik daarmee moest doen. En toen hoorden we ineens die berichten dat, dat die geland zijn hier ten zuiden van de stad. Er ja. dus nog wel eentje verder de woestijn in, om die uh, Britse nationals, uh, Britse burgers te, te evacueren. En, en dat, dat, dat nieuws druppelt hier ook binnen en uh, ze houden alles in de gaten hier als het gaat om uh, wat er aan beweging is, ook, ook militair. Want dan komen hier natuurlijk ook Britse uh, oorlogsschepen om burgers op te halen, die overigens trouwens een beetje gefrustreerd zijn dat het allemaal zo lang geduurd heeft. Die zien uh, mensen van andere nationaliteiten eerder vertrekken. En uh, er zijn nog steeds evacuees die hier klaarstaan op de kade om weg te gaan met, met schepen. En, maar het is veel minder geworden. De hotels waar ik zit tot nu toe in heb zien zitten, dat is allemaal leeggestroomd en er zijn journalisten voor in de plaats gekomen. Ja, dat was Hans Jaap Melissen vanuit Benghazi. Een opvallend nieuwtje met betrekking tot Libië... kwam vandaag uit de Wikileaks die de NOS in bezit heeft. Een bericht, een cable uit 2003, over Nederland. De Amerikaanse ambassade rapporteert aan Washington... dat de Nederlandse regering zich binnen de EU heftig verzet... tegen toenadering tot het Libische bewind van Gaddafi. Aan de lijn, oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Goedenavond. Goedenavond. Toen deze kabel in 2003 werd verstuurd, was u nog net geen minister. Dat was Jaap Roop Scheffer toen. Maar de Nederlandse opstelling van destijds moet u niet onbekend voorkomen. Nee, dat klopt. Uh, de houding ten aanzien van uh, Libië was mij wel bekend uh, te meer... omdat ik natuurlijk al vanaf uh, oktober uh, 2003 toch bezig was om mij voor te bereiden op het ministerschap. Omdat het natuurlijk eigenlijk in september al aan mij gevraagd was. Waar gaat die, harding, die Nederlandse houding mee te maken? Nou, ik denk dat die te maken heeft met onze algemene mensenrechtenpolitiek. Uh, we hebben natuurlijk altijd een, uh, een vrij stevig uh, principieel beleid op dat punt gevoerd. En uh, ten aanzien van Libië uh, hebben wij dus uh, altijd uh, ja, een uh, afstandelijke houding ingenomen, uh, kritisch. Uh, en ik denk dat er ook genoeg aanleiding was uh, voor die kritische houding. En die hebben wij dus ook in de Europese Unie altijd uh, vrij stevig uitgedragen. Um, hebben wij veel handel met Libië? Nou, dat is zeer relatief. Het is vooral een eenzijdige handel: import van olie uit Libië naar ons toe en een hele beperkte handel uh, van Nederland... Uh, van uh, wat instrumenten, wat landbouwproducten en dat soort zaken. Maar dat is niet een erg belangrijk onderdeel van onze buitenlandse handel. Het is dus niet heel erg belangrijk. Was het ook niet voor onze handel? De Amerikaanse ambassade schrijft dat in Nederland in 2003... regelmatig het enige land was dat niets moest weten van Gaddafi. Dat konden we ons waarschijnlijk ook voor Maar waarom je... was Nederland dan toch de enige die dat vond? Ja, ik denk dat uh, veel andere landen in Europa ook andere belangen hadden. Uh, als je dus even kijkt naar onze zuidflank... Uh, dan uh, zie je dat Italië natuurlijk als ex-koloniale mogendheid... Uh, een bepaald belang had bij het handhaven van goede betrekkingen. Spanje als uh, uh, zal ik maar zeggen, uh, Middellandse Zeeland altijd gestreefd heeft naar uh, open deurpolitiek uh, ten aanzien van alle landen in de regio. En dat gold eigenlijk uh, voor veel zuidelijke landen. En dan zie je dat de grote landen in de Europese Unie over het algemeen een wat afwachtende houding aannemen. Er zijn enkele die een, een zeg, meer uh, welwillend standpunt innemen, zoals de zuidelijke... Um, er zijn kritische landen zoals Nederland. En dan hoef je als grootland eigenlijk je niet uh, als het ware uh, zeggen openbaar te uiten over de situatie. Dus ligt die, die grote landen, Nederland, eigenlijk een beetje de kastanjes uit het vuur? Halen? Ja, ja, nou dat ja. gebeurt wat meer in de Europese Unie. Hè, dat je bepaalde voorstanders of tegenstanders hebt. En dat je denkt als grootland. Ik blijf rustig in het midden zitten en ik beweeg niet al te veel, laat anderen maar het werk voor me opklappen. Met andere dat signaal kan best door een land als Nederland worden afgegeven. Maar ja, en wij vinden en uh, vonden uh, dat we met name op het gebied van de mensenrechten, dat we bepaalde principiële standpunten graag wilden uitdragen. Daartoe vaak ook aangemoedigd overigens door het uh, Nederlands parlement. Ik snap het. Meneer Bot, ik dank u voor uw commentaar. Dank u.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 brightest red lipstick on my lips just like anna waits for her man how will i learn Liedje. Fisherman's Woman van Emiliana Torini was dat. We gaan het hebben over de uitreiking van de Oscars van morgen en de film 127 Hours. Ter inleiding eerst een fragment uit het oog van 15 mei 2003. Ja, wij uh, renden naar de man toe. We waren eigenlijk onmiddellijk uh, in het besef van... hé, hey, dat is de man die dus kennelijk vermist uh, wordt. En uh, ja, zoals Amerikanen dat kunnen doen... onbegrijpelijk in zo'n situatie, maar hij stelde zich voor... Mijn naam is Aaron. Ik uh, zat vanaf zaterdag vast onder een gevallen rotsblok. Ik was aan het klimmen. De rots brak af. Ik heb vijf dagen vastgezeten. Uh, ik heb mijn arm eraf moeten halen om me te bevrijden. Uh, ik heb hulp nodig. Ik, uh, ik moet een helikopter hebben. Ja, u hoorde de Nederlandse toerist Erik Meijer... die in een canyon de Amerikaanse klimmer Aaron Wellstone te hulp schoot. De man was vast komen te zitten... en had na vijf dagen zijn eigen bovenarm afgesneden. Goedenavond, producent en regisseur Pieter-Jan Brugge. Goedenavond. Goedenavond. U speelt in die film die Erik Meijer. Had u zijn stem, zijn echte stem, al eens eerder gehoord? Nee, dit is voor het eerst. Oh, dat moet voor u heel bijzonder zijn. Uh, waarom speelt u deze rol, want u bent geen acteur... Nou, ik werd gevraagd door Danny Boyle. Um, en dat kwam omdat ik veelvuldig um, samengewerkt heb met 20th Century Fox. En Danny Boyle ik is een hoofd... regisseur, moeten we even ja. erbij zeggen. Ja. En um, het hoofd van de casting op 20th Century Fox... waar ik mee gewerkt heb aan een aantal films, uh, die belde mij op. En die vroeg of ik uh, Danny Boyle wilde ontmoeten. En toen zei ik, waarom? <laughs> toen zei ze van, nou, ik heb een foto van je aan hem laten zien... En uh, hij zei: dat is precies zoals ik me die man had voorgesteld. En dat ging namelijk om dat rolletje om de heer Meijer te vertolken in de film 127 Hours. Dat was een, een, een klein rolletje. U moest. Mm -hmm. uh, beviel het een beetje trouwens? Want, want u bent eigenlijk uh, producent. U beviel het om te acteren? Het was een fantastische ervaring. Ja. Om, uh, want normaal gezien sta je er van buitenaf aan, aan tegenaan te kijken. En, en nu ben je in het middelpunt van de belangstelling. Ja. Dat is best wel eens leuk. Hoeveel scènes hebt uh, u? Um, er waren oorspronkelijk twee scènes in de film. Eén uh, daarvan is op de, op de vloer van de montagekamer beland. En die waarschijnlijk wel in de dvd zal komen. Want in de oorspronkelijke sequentie van hoe het gebeurd is. nadat hij die, die man dus uh, tegenaan was gelopen. in uh, die Canyon. en. Uh, werd hij geïnterviewd voor de, de televisie. Ja. in een praatprogramma. Um, en dat was oorspronkelijk een scène die uh, Danny Boyle, de regisseur, ook had uh, gefilmd. Maar uiteindelijk bleek dat het gewoon een film is. die volledig. Uh, vanuit het perspectief wordt verstel, uh, verteld van. Uh, het karakter van Aaron Ralston. Um, en ja, God, die unieke wijze van vertellen wil je natuurlijk niet doorbreken. Nee, maar u had twee scènes, dus je hebt er nou nog maar één. We hebben het fragment van uw kwartel optreden. Het is moeilijk te verstaan. Aha. met de muziek <laughs> er doorheen. Maar goed, laten we even luisteren. Oh, yeah, don't phone? Yes, but no signal. You should stop and rest. No. I don't keep going. Ja, dat was heel kort. Het geschreeuw was van Ern Wells dan, de, de, de hoofdpersoon mm -hmm. van de film. En dan horen we nog vaaglijk dat u ook iets zegt. Wat zegt u daar precies? Nou, ik, ik zeg van, uh, hij vraagt of ik een telefoon heb. Ik zeg, ik heb wel een telefoon, maar geen signaal. Oh, je no signal, en, ja. uh, en daarna zeg ik tegen hem van, uh, je moet stoppen om te rusten. En dan zegt hij natuurlijk, nee, ik moet niet stoppen, ik moet een helikopter hebben. Ja, dat is zoals een Amerikaan betaamt. zeker als hij in een film zit. De film is geregisseerd door Danny Burrell, die we inderdaad weer noemen al kennen van de film Trainspotting. Hoe heeft die man nou met dit simpel gegeven, ik bedoel, man zit vast, man snijdt arm af, komt Nederlandse redder tegen, dat bent u dan, Erik Meijer. Hoe kun je met zo'n simpel gegeven een hele film maken? Nou, dat is het unieke van zijn talent, dat hij dat kan. En dat gaat met een uh, ongelofelijke hoeveelheid vaart en uh, ja, uh, vertelkunst. Hij, hij neemt echt uh, de positie in van die Aaron Ralston. Dus je krijgt het vanuit de eerste persoon allemaal te zien en mee te maken. Daar ja, heeft u zelf zelfs u... daar ook nog van geleerd toen u deze uh, borrel aan het werk zag. Tuurlijk. Ja. Je leert altijd, altijd weer iets nieuws. Van wie dan ook. En, en zeker van een, een regisseur zoals Danny Boyle... die natuurlijk toch een, een meester is in het vak van het filmmaken. Dus u hebt natuurlijk ook meteen gezegd... ik acteer wel, maar ik hoef helemaal niet betaald te worden. Nee, je acteert en je wordt betaald. Oh, je bent in, je oh. bent in Amerika, zo is dat. Zo is dat. Geen uh, Nederlandse Morgen Voor, dus, voor elk kunstje ja. word je betaald. Nou, nee. oh, dat is... Was het? Nou, nee, ga ik, niet op, ga ik niet eens vragen hoeveel het was. Ga ik niet doen. Morgen die, die Oscar-uitreiking. Een bescheiden bedrag. Een bescheiden bedrag. Maar mag u... Als blij... het een Nederlander betaald. <laughs> mag u daar nou als bijrolacteur ook naartoe naar die oscar uitreikingen Eh... Uh. Nou, je mag er wel naartoe als je ja. daar zin in zou hebben en een kaartje zou krijgen. Maar ik, ik moet je zeggen dat ik het liever vanuit mijn huiskamer meemaak. Ik heb natuurlijk één keer ben ik daarbij aanwezig geweest toen ik genomineerd was voor uh, producent als beste speelfilm voor The insider. Ja. En dat was natuurlijk een fantastische ervaring. Maar ik moet je zeggen, als je niet genomineerd bent um, of slechts zijdelings met een film te maken hebt, zoals ik dat had met 127 mm. hours, dan. De, is dus het een stuk leuker om het in familiekring of uh, thuis uh, te vieren of met wat vrienden? Ik snap het op de insider, trouwens, met Russell CrownL. Daar, uh, uh, daar was u voor uitgenodigd toen bij de Oscars. Uh, ja. nu, u gaat nu heel verstandig waarschijnlijk thuis blijven. Uh, Aha. Enige hoop dat dat 27 Hours gaat winnen? Um, ik vermoed van niet. Want je hebt natuurlijk toch. Ja, die Oscars lopen natuurlijk toch een beetje als een, een, een, een paardenrace. En iedereen die wil natuurlijk toch op het winnende paard wedden. Ja. Want dan, dan hebben ze het allemaal goed gegokt. En het, het winnende paard ziet er natuurlijk toch uit dat dat meer de King's Speech of Social Network gaat worden. Of in de technische aspecten uh, Inception. Uh, dan dat dat 127 hours wordt. En Danny Boyle heeft natuurlijk twee jaar geleden met Slumdog Millionaires van een fantastische film. Ja. De, de Oscar gewonnen voor beste film en beste regisseur. En dan, en dan word je dit keer overgeslagen, waarschijnlijk. Ja, het is natuurlijk toch een systeem waarvan men een beetje denkt: van ere wie ere toekomt. En wie komt nu de eer toe? Ja. Uh, en heeft de eer al gehad, Boyle. Ja. ja, nee, maar zo simpel is het volgens mij inderdaad. Zo, zo, zo, zo ligt het wel een beetje. Ja. Pieter-Jan Brugge, hoe lang bent u in, in Amerika al? Uh, ik ben hier eerst in 1979 naartoe gegaan. Ja. Toen uh, ben ik student geweest op het American Film Institute. En toen ben ik daarna weer teruggegaan naar Nederland. En toen heb ik een film geproduceerd samen met Jean van der Velden. En toen had ik echt het gevoel van... ja, ik wil toch eigenlijk terug naar Amerika. En toen ben ik uh, in 19... Uh, 81, eind 81 permanent naar Amerika vertrokken. U woont er dus al 20... Even kijken. Uh, ja. 21, nee, 30 jaar. 30 jaar. Ik woon langer dan, dan ja. dat ik in Nederland was. Dus u bent meer Amerikaan geworden dan dat u Nederlander bent. Eigenlijk niet. Nee? Ik denk dat ik steeds meer Nederlander ben geworden. Ik ja, heb dat... natuurlijk wel een aantal aspecten van de Amerikaanse maatschappij tot me genomen. Ja. Maar uiteindelijk, in hart en nieren en in mijn, in mijn blik op het leven, zijn er natuurlijk toch een hoop aspecten die gewoon puur Nederlands zijn. Waar bent u op dit moment, als laatste vraag, waar bent u op dit moment mee bezig? Um, ik ben met een aantal projecten bezig. Kijk, tussen de, de films door ligt natuurlijk ook het, uh, het, het element van het ontwikkelen van projecten. En ik heb een optie genomen op een boek waar ik met een schrijver een script voor heb ontwikkeld. En wat ik hoop van de grond te tillen met, wat, wat uh, met casting dat? en financiering. Is het een bekend boek? Het is boek? een boek, um, het is niet echt een bekend boek. Het is van een heel goed schrijver die in Amerika uh, bekend is. Hij heet Word Just En het boek heet Forgetfulness. En u gaat het produceren ook regisseren? Produceren en regisseren. En regisseren. Nog een Nederlands project misschien? In de toekomst zeker. Oké, okay, daar ga ik nu aan. Aanhouden. Daar heb ik wel weer zin in. Nou, <laughs> als ik nog toch echt in Nederlander bent gebleven, willen we dat zien ook. Pieter, Jan Lugten, okay. ik dank u wel en dan veel plezier met het kijken naar de Oscars Morgen. Hartelijk dank. Tot ziens. Dag. I got a ticket to the fire city where the bells don't really ring. Getting off the plane, the cold air, rushes like bullets through my brains. And I'm divided between penguins and It's not a ball. Korte nummertjes hebben we vandaag. Het was Kete Melua met Belfast. En het heeft ze ooit live gezongen in het oog. Hier in de studio is Johan Dibbets, radiomaker. Uh, ik vraag me meteen op de man af, hoe oud ben je? Uh, 49. Nou, dat vraag ik, omdat morgen een documentaire van jou te horen is... op Radio 1 bij Holland Doc. Titel Eén ding is zeker. Ik heb een fragment waarin je zelf vertelt waarover uh, die gaat. Mijn vader raakt zijn geheugen kwijt. Mijn moeder heeft zojuist de zoveelste operatie achter de rug. Binnenkort gaan ze naar een serviceflat. Ik zal zo goed mogelijk voor ze zorgen, maar dan bekruipt me de vraag... wat gaat er met mij gebeuren als ik oud ben en mijn gat niet meer kan afvegen? Eén ding is zeker. Onze kinderen komen niet op bezoek. Want die hebben we niet. En zo zijn er nog een miljoen anderen in Nederland. Hoe komen we straks onze oude dag door? Bestaat het bejaardenhuis dan nog wel? Duidelijk, eigenlijk. Je hoeft ook niet te vertellen waar het over gaat, want het is een één nou, een zaak. Nee, maar. Wat, wat is je grote angst voor, de, voor het ouder worden? Oud worden? Nou. Angst uh, um, dat je straks alleen achter, een, achter de geranium zit en dat er niemand op bezoek komt. Dat was eigenlijk de basisangst, uh, als je dat zo wil beschrijven. Ja, je ging op onderzoek uit in die documentaire. sprak met mensen uit het veld, zoals het dan zo lelijk heet. Een directeur van een verzorgingshuis bijvoorbeeld. Um, bevestigde die man jouw doembeeld of kon hij je... Misschien enigszins geruststellen. stellen. Nee, ik heb hem gevraagd, um, uh, kan ik hier in 2040 uh, terecht? En toen zei hij van nou, uh, uh, nee. Of je moet uh, behoorlijk de mens zijn. En de achterliggende gedachte is dat uh, om een bejaardenhuis in te komen... als de vergrijzing op zijn top is in 2040... Ja, dan moet je wel uh, bijna dement zijn. Dat heeft twee redenen. Um, omdat de trend is, als jij zo lang mogelijk uh, alleen thuis kan blijven... dan moet je dat doen. Ja. Want ja, het wordt gewoon dringen uh, voor de poort van het bejaarden 2040. Ja, en uh, aan de andere kant, voor de bejaarden wordt meer vergoeding betaald. Oh ja, zo cynisch is het natuurlijk ook nog weer. Ja. ja voor mij, mij interesseert het ook, want ik ben ook 49. Dus dat Kinderen? Twee... Geen kinderen. Nee, want wie zorgt er dan voor jou? Nou, maar goed, jij vertelt in het verhaal... er is in ieder geval bij jou een we... Ja. Nou ja, dat is al heel wat. Ja, Want maar er is een. We. Ja, ik woon al 30 jaar met drie mensen. Ja. Uh, ook al een soort woongroep. Ja. Uh, maar uh, zou jij andere mensen in jouw woongroep. Uh, willen helpen als ze. Ja. hulp nodig hebben bij het naar het wc toe gaan? Of, uh, nee, maar de vraag is ja. natuurlijk. Uh, Zouden eventuele kinderen dat wel doen? Nou ja, nee. goed, dat is mijn vraag aan jou. Nee, ik, ik zou ook niet aan moeten denken om mijn vader zo te moeten helpen. Maar als je naar 2040 gaat kijken, dan droogt de mantelzorg op. Dat zijn nu allemaal lieve dames en heren ja, ja. Van, van, van in de jaren 60. Die 60 jaar oud zijn, ja, die, die raken een keer op. En de jongeren die het zouden kunnen doen... die moeten straks zo hard werken om die AWBZ-pot vol te houden. Ja. Want er komt echt een probleem. Er zijn meer mensen die zorg nodig hebben... dan en mensen zijn, mensen, die, zijn die werken en zorgen dat het betaalbaar, betaald wordt. Maar als je daar zo mee bezig bent, nu... Ja. Uh, waarom uh, dan geen kinderen genomen? Omdat ik ze niet kon krijgen. Ah. We, we wilden er acht. We wilden er acht, ja. <laughs> ja, maar ja. Ja, dan, uh, um, ja, dan gaat op een gegeven moment... Uh, ja, Magda, die uh, is desdochter. En zoals veel desdochters in, uh, in Nederland... Uh, die, op een gegeven moment lukt het gewoon niet meer. Ja. En dan kan het niet. Desdochter, wat is dat trouwens? Het de deshormoon, dit kregen, Ja, haar moeder kreeg dat. Uh, uh, die had wat moeilijkheden met de zwanger. En die kreeg van de dokter een envelopje ja. met witte pillen. En dat bleek het de deshormoon te zijn. En heel veel uh, vrouwen hebben daarna, daarna uh, daar flink last van. door uh, afwijkingen, uh, kanker uh, noem maar op. Als het aan jou gelegen had. en als het aan je partner geliefde had gelegen. acht kinderen. Ach ja. ja, ja. Adoptie, ooit nog aan gedacht? Of nee, nee, nee. Maar. Ja, op een gegeven moment uh, het was het zo'n klap toen we het hoorden dat het uh, niet meer mogelijk was. Ja, dan, dan moet je alles op een rijtje zetten om te kijken wat nu. Je, je spreekt in die documentaire ook een dochter die haar oude breekbare vader opzoekt in het uh, verzorgingstehuis. Ze heeft zelf ook kinderen, maar zij denkt, die dochter dus, dat als zij zover is dat die kinderen van haar dat helemaal niet gaan doen. Dus nee, die, is... die hebben het drukker en ja. aan de andere kant uh, mag je natuurlijk ook niet verwachten dat je kinderen doen daarop. Het is een heel teer gevoel om, dat je er nu al op rekent dat je die hulp wel zou krijgen. Je mag daar niet naar vragen. Je, ja. Nou ja, volgens mij zijn er ook kinderen, wat je net zelf al over jezelf zegt. Of je eigen vader, Van ik mag toch hopen dat ik niet al het naaste werk hoef te doen nee. bij deze man. Ja, waarom zouden eventueel kinderen dat dan wel doen? Dat is natuurlijk toch nooit een garantie kinderen hebben. Nee, het is geen garantie. Maar het is wel, um, als straks zeggen, al die mantelhulp uh, uh, opdroogt... dan moet je daar een beroep op doen. Want er is gewoon niemand... En wat, wat nu dus geen kinderen, waarschijnlijk in 2040 ook meer, niet meer die leuke vrouwen die dat allemaal doen als mantelzorgers. Wat, wat ga jij doen? Nou ja, ik, ik ben in mijn reportage ook uh, bij een uh, woongroep uh, geweest. Die uh, sinds ja, na hun pen, uh, dat ze gepensioneerd waren, uh, hebben ze met tien mensen een huis gehuurd... om samen oud te worden. Dus da, daar, ik denk ook dat, dat als je die ontwikkeling gaat bekijken, dat daar... Uh, ja dat mensen creatief gaan worden om, ja, als je dan niet naar het bejaardenhuis uh, kan... of uh, omdat ze vol zitten of, of dat de uh, indicatie te, uh, te zwaar is... Ja, dat mensen naar andere manieren gaan zoeken. Zou dat iets voor jou zijn? Ja, ik denk, denk het wel. wel. In jouw documentaire ben je er ook bij als een groep dement bejaarden... een, een zorgrobot krijgt, een soort hypermoderne knuffel... Ja, als je hem aanraakt, dan uh, kijkt hij naar je... en dan gaan die prachtige ogen open. En, het, uh, volgens mij hebben we er een klein fragmentje ja. van. Je ogen gaan open, he. uh, openen. Oh. Het is Paro. Hij vindt het heel lekker om geaaid te worden. Oh, nou, dat ja. zal ik dan doen? U mag ermee knuffelen. Ja, je dat? Ik vind het een beetje kinderachtig. Het nee. enige wat Paro niet leuk vindt is zwemmen. Nou, ja, raar beest. <laughs> Het is hè? het is Ze trappen er mooi niet in. Nee, noem, noem hun maar dement. Jij kan net zeggen, ik bedoel, als ik zo dement ben op die tijd... dan bijvoorbeeld misschien moet ik dat dan wel voor tekenen. Um, maar ze, ze zien dus meteen, dat, dat beestje is niet echt. En, dat, hè, dat, dat voelen ze meteen. Wat vind jij van dit soort uh, technologische vernieuwingen? Het is hartstikke leuk. Het is net zo leuk als dat je daar voor de eerste keer binnenkomt... dan krijg je ook alle aandacht, maar werkt het ook nog na een week? Twee ja, weken ja. of drie ja, ja. weken? Uh, de Raad voor de uh, Zorg die heeft onlangs ook al tegen de overheid het advies gegeven. Steek meer in uh, camerabewaking, in telematica, in robots. Om uh, de druk van het niet hebben van personeel straks om dat op te vangen. Nou, ja. zeg het maar. Vind jij het leuk om uh, door een robot verzorgd te worden? Ik moet wel denk ik heel goed de mens zijn, wil ik dat leuk vinden? Want anders zou ik het toch wel een beetje nep vinden, geloof ik. Ja. Net zoals deze mensen daar. Nee, maar stel nou dat er een machine wordt bedacht die jouw sokken aantrekt. Lijkt me niet zin. dat vind ik prima. Ja, maar ja. Um, op het moment dat je last, heb, uh, last hebt van je spieren... je kan uh, je sokken niet zelf aantrekken, Heb je een machine voor... dan hou je het ook in stand. Dus je, je moet heel goed nagaan of of je het wel of niet uh, in kan zetten. En ik heb ook uh, Frans Brom van het Ratenau Instituut uitgenodigd daarbij. En um, die, uh, die houdt technologische ontwikkelingen bij en ethiek. En die zegt ook in mijn reportage van... Um, je, moet, je moet er heel zorgvuldig mee omgaan. Op het moment dat je het in kan zetten... zodat er uh, een sociaal klimaat ontstaat... dat mensen samen dingen gaan doen, dan is het prima... Maar in Amerika is bijvoorbeeld een. Nee, wacht, ik, want ja? ik, heb, ik, heb, nog een, ik heb nog maar weinig de tijd. En okay. ik wou iets heel slims zeggen. Althans, oh. dacht ik. Kijk, ik ben nu 49. Ik moet gewoon zorgen dat ik vrienden maak die 30 zijn. Nu. Ja, hele goede vrienden. Die gaan voor mij zorgen dan. Ja. Ik, ik heb ook ouderen die uh, in mij hebben geïnvesteerd. Dus. Dat is misschien... Ik weet het niet, Johan. We zullen het in 2040 zien. De documentaire Eén ding is zeker. Morgenavond om negen uur te horen Radio 1. Ja, vergeet het niet. Hè. Ik heb het al verteld. Oké, dat is goed. <tie> Dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Weer een gevoelige klap voor Gaddafi vandaag. Zijn privéverpleegster Galina Kolotnitska uit Oekraïne... gaat terug naar zijn huis, want ze vindt het te gevaarlijk worden in Libië. Drie andere Oekraïnse verpleegsters blijven hem, Gaddafi, dus nog wel trouw. Goedenavond, Oost-Europa-deskundige Felix Kaplan. Wat, wat is het geheim van verpleegsters uit de Oekraïne? Zijn die zo geweldig goed? Ik denk dat euh, ze, zijn, ze zijn gewoon werkeloos, en er is heel weinig werk in uh, Oekraïne. En uh, ja, als zo'n uh, Galina Kaletnitske moet uh, naar, naar Libië gaan om daar in een ziekenhuis te werken. Dat betekent dat daar verdient ze veel meer, hoewel niemand weet, wordt haar salaris regelmatig wordt betaald of niet. Nee, goed, daarna nee. dus gaat ze naar uh, Gaddafi, want Gaddafi heeft nog drie uh, Oekraïne. Verpleegsters en die dochter van Galina ja. Kalatnitske, Tatjana Kalatnitske, zei in een interview met Svojdnaya, een Oekraïnse krant, dat zij begrijpt niet waarom Gaddafi die Libische verpleegsters niet vertrouwt. Nee, maar goed, ik heb een foto gezien van Galina. Uh, dat is niet een, een hele platte, uh, lelijke mevrouw, dat is een voluptueuze uh, blonde dame. Ze is blond, maar ze is, de ze de is, foto is goed wel. ontwikkeld. Laten we het zo zeggen, namelijk ja. tenminste. Is, is dat? Ik bedoel, het is helemaal niet mijn tak van sport. Maar zijn al die Oekraïense vrouwen allemaal van die seksbommen? Nou, uh, Oekraïense vrouwen hebben of een reputatie in, in de Sovjet-Unie... dat zij vrij... Vrij mooi waren. Oekraïense Oekraïnse vrouw stonden te boek als, als mooie voluptueuze vrouw. Nou ah, ja, dat heeft deze Kadhafi. Ik kan niet tegen doen. Nee, nee, nee, ik geloof dat Gaddafi dat ook duidelijk heeft dat gehoord. Bedoel ik. Ze heeft, deze Kalinia heeft natuurlijk jaren Gaddafi van dichtbij meegemaakt. Nou, die, ze heeft negen jaar in Libië gewerkt. Nou, moet moeten nagaan. Dus die kent echt staatsgeheimen. Kan Gaddafi haar wel laten gaan? Oh, ik denk dat Gaddafi andere dingen aan zijn hoofd nu heeft dan, dan vier uh, Oekraïnse verpleegsters. En misschien, misschien waren ze heel, niet helemaal, he, helemaal niet vrij in, in Libië. Maar nu de situatie zodanig veranderd is dat misschien kunnen ze het land ontvluchten. eindelijk. Ik mag het eigenlijk hopen voor deze hele mooie Oekraïnse dames. Felix Kaplan. Ik dank je wel. Graag gedaan. Wij zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Morgen zijn we er weer op zondag en dan zit hier John Jansen van Gala. Gute nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.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 Dat die koning was op zijn bedrijf zonder alle dampelijke bedoel. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Beleef de magie van de Topschaatsen in Thial.